te maken ja. en dat vind ik vooral in die spirituele wereld wel eens lastig van oh ja, nee, ja sommige mag van, zoveel niet zeg sommige maar sommige mensen die die dan heel erg zich heel erg spiritueel noemen en, en die dat soort dingen zeggen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 Maar we, eindigen, of we beginnen even met de, de discussie waar we geëindigd zijn in het vorige blok. Uh, de versie van Mario was, van, nou waarom voel je je vervelend? En dat wil je dan graag weten, Mario. Huh? Ja, omdat, beetje... omdat ik denk als je... Uh, ja, wel, wacht, wacht even, wacht ja, oh, even. Okay. Dus dat is een beetje jouw stelling. Yeah. En Carmen zei, van, nou, ik ben niet zo'n graver. Je, ik ben niet zo'n analyticus, dat hoef ik eigenlijk om niet te weten. Ja, dat klopt, Carmen. Yeah. Oké, okay, uh, wat is jouw versie? Nou, wacht? omdat ik denk als je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 Ja, en ja. ja, dat is een mooie zing. We gaan weer even lekker naar muziek. Uh, nou, zoals de, de meeste luisteraars wel weten, hebben we een tijdje geleden een CD-presentatie gehad van Rodas. En uh, ze is daarna nog naar Buddha Lounge geweest. Daar had ze ook een heel leuk uh, nou, concertje gegeven, zeg maar. daar was er heel erg enthousiast over. Uh, en we gaan nog eens een keer lekker luisteren naar de muziek van Rodas. So Strong, So Fragile. Easy to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 Cause there's something inside. So...